Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Haarlem zijn gisteren tijdens Sint Maarten meerdere kinderen beroofd van hun snoep... Daarbij zijn ze ook op de grond geduwd, zegt de politie. De daders zouden met z'n tiener zijn en droegen maskers. Een van de slachtoffers is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog aangifte gedaan. Israël heeft een grensovergang in het noorden van Gaza geopend voor noodhulp. Dat zegt het leger. Volgens Israël wordt de hulp geregeld door de Verenigde Naties... en een aantal andere internationale organisaties. Dat vertelt correspondent Nasra Habib Allah. Ja, dat is heel belangrijk voor het noorden. Want we hebben gezien dat er uh, wel meer noodhulp Gaza binnen wordt gelaten... sinds het bestanden is, maar ook dat die hulp uh, maar lastig het noorden bereikt. Dat komt doordat veel wegen verwoest zijn door de oorlog. Tientallen hotelgasten in Amsterdam zijn deze week op straat gezet. Volgens het parool hadden ze een kamer bij Hotel Sonder. De boekingen daar liepen via de systemen van een andere keten, Hotel Reus Marriott. Dat bedrijf heeft alle reserveringen geschrapt en de boel dichtgegooid, omdat Sonder zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Gasten klagen dat de verwarming en stroom op hun kamer het niet needen en dat ze hun deur pasjes niet meer konden gebruiken. En 30 schilderijen van de beroemde televisieschilder Bob Ross worden verkocht. De opbrengst gaat naar publieke tv-zenders in Amerika, die nu minder geld krijgen van de regering daar. Ruim 40 jaar geleden kreeg Bob Ross zijn eigen tv-programma. Dat werd toen uitgezonden op veel van die publieke zenders. Hi, I'm Bob Ross and for the next 13 weeks I'll be your host. So let's start right here with a little bit of Cad ja, yellow with just the least little touch of phthalo green in it. Hij werd de bekendste schilder, leraar van Amerika en de rest van de wereld. Bob Ross overleed 30 jaar geleden, maar is nog steeds populair, ook onder jonge mensen. Het YouTube-kanaal heeft ruim 6 miljoen abonnees. Heb ik het weer nog voor je? In het zuiden schijnt de zon, verder is het grijs met op de wadden en in Noord-Holland wat buitjes. Vanmiddag breekt het open, is er meer ruimte voor de zon en het is dan een gat of 15. ZFM, verkeersinformatie.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 To sing it out loud. Goedemiddag, luisteraars. Thank you for the music van ABBA. Zo zijn ben ik vandaag begonnen. Uh, ja, en dat is een klein beetje een ode aan, uh, aan Charles. Thank you for the music. En ik ga door met een hele mooie Love Is All. Ja, en dat is van Roger Clover. MUZIEK Blijft een leuk liedje. En dan denk ik altijd weer in die kikker die dan uh, over het uh, scherm loopt te springen. Bij Pluspunt is het het hele jaar iets te doen. Kom langs, per de koffie in. Speel een potje biljart, Doe mee met de locomotief. Laat je helpen in de formulierenwerkplaats. Of haak brei mee met de breikunstenaars. Zo is er altijd een plek om samen te komen. Iets te leren of gewoon te genieten van elkaars gezelschap. Bekijk de hele kalender... Met alle activiteiten op ww.plus.zantvoort.nl. Geloof u in sprookjes. Alexander Rijberk wel. En die gaat dat voor u zingen. Ook met fairy tales. Volgende op mijn lijst is Edan Foley. We belong to the night. The 3 en 1 heb ik gekozen voor een Nederlandse band. En dat is De Dijk. En De Dijk was een Nederlandse band die voornamelijk Nederlandstalige popmuziek maakte. De Amsterdamse band werd in 1981 opgericht en naar de Amsterdamse Zee Dijk genoemd. Elementen uit de soul, blues en rock worden tot een eigen geluid gecombineerd. De groep bracht meer dan 20 albums uit. Op 17 december 2022 gaven ze hun laatste openbare optreden... voordat ze er definitief de brui aan gaven. Nou, nee, niet de brui aan gaven, omdat ze wilden ermee stoppen. Ik heb voor u gekozen, en dat was heel moeilijk om een keuze te maken... want ze hebben zoveel mooie plaatjes gemaakt. Binnen zonder kloppen, mag het licht uit en nergens goed voor. Veel plezier.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 kraken van een tree Was alleen, en niet gelukkig, ik brandde langzaam achteruit. En iedere dag, meer vraag dan antwoord, een nieuwe krant, een oud geluid. Ik wou dood, ik wou begraven. Veel bloemen en bezoek. En opeens stond zij daar voor me. Schopte haar schoenen in de hoek. Ze kwam binnen zonder kloppen. Valt. In duizend stukken op de straten van de stad, met ons onthard als vijgenroede zoek ik mijn verloren schat, maar het leidt tot niets. Rood omhoud ijzer. Welke deur ik ook probeer, ze zijn dicht.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 licht uit. Een, een, een, een, een, een, een, een, ik heb geen cent te maken. En ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn koffer. En mijn handen staan verkeerd. Ik ben niet moeders mooiste. Maar ik ben niet altijd.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 Ik weet er alles van, maar ik kan van je houden, zoals niemand anders kan, laat u een op me wachten, dan heb ik ook nog geen geduld, denk enkel aan mezelf. En geef anderen de schuld Het is bij mij een zootje En ik geef nooit fouten toe En als je met me vrijt Dan ben ik liever luiden Zoals niemand anders kan Ik kan van je houden Zoals niemand anders kan Zoals niemand anders kan Zoals niemand anders kan Inloopspreekuur Sociaal Wijkteam Samen Zandvoort. Elke donderdagochtend van 10 tot 12 uur... bent u van harte welkom bij het inloopspreekuur van het Sociaal Wijkteam. U kunt bij ons terecht met korte en praktische vragen. Bijvoorbeeld over gezondheid, opvoeden, veiligheid, werk en wonen. Lukt het niet om tijdens de spreekuur een antwoord te vinden? Dan kijken we samen naar een ander moment om u verder te helpen. De locatie, pluspunt. Zandvoort Noord. En het is, zoals jij, donderdag van 10 tot 12 uur. Ja, de mensen zeggen heel vaak tegen mij, ben je toch oud? Ik zeg, ja, maar ik ben ook wijs. En daar zingt Ellen Pearson project over. The shadow's approaching Oud en wijs. Ja, dat zijn we eigenlijk allemaal een beetje. Oud en wijs. En ik zeg vaak heel s morgens tegen mevrouw... we gaan lekker een mooie dag ervan maken. Oh, happy day. Edwin Hawking zingers. Ik kan me nog herinneren dat ik in het vorige koor... gingen wij altijd zingen bij, een, uh, bij trouwerijen... en dan eindigen we altijd onze optreden met Oh Happy Day. Nee, dat was een uh, gigantisch succes, meestal kwam bruidspaar terug... om nog even lekker uit ons dak te gaan. Nee? Ja, zo ging dat, hè? De locomotief is er voor alle senioren, ook als de gezondheid wat minder is. Iedere dinsdagochtend organiseren deelnemers en vrijwilligers... samen een gezellige bijeenkomst waar iedereen zichzelf mag zijn... We drinken koffie of thee, praten bij, spelen een spelletje... of genieten van muziek, verhalen of activiteiten. De eigen inbreng is altijd welkom. Na de koffie bewegen we ontspannend op muziek... ieder op eigen tempo en niveau. Een keer vrijblijvend meedoen, dat kan. Na aanmelding. Een begeleider of mantelzorger maar natuurlijk zeker de eerste keer mee. En het is iedere dinsdag van 10 tot 12 uur in Pluspunt, locatie en het centrum. De kosten zijn 3 euro per keer, inclusief koffie of thee. En aanmelden moet u wel, en dat zei ik er net al, via telefoonnummer 3040700. 3040700. Salsa, tequila. En dan moet ik even kijken, Anders, Nielsen. Kom op. Kom op. ooit Yep. Lyric video? Yep. Saxofon? Yep. Kronverke. Spansk text. Oh. ¿Cuándo aprendiste a hablar español? Sí. So Oh, no, Lord. In the Ja, dat was Michael Jackson en die zong over Billie Jean. Geen eigen vervoer, maar wel een afspraak, boodschappen of bezoek in Zandvoort. De belbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur en brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator, ja die mag natuurlijk ook gewoon mee. De kosten zijn 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. En u kunt daar alleen maar pinnen of met de strippenkaart. Reserveren, bel minimaal één dag van tevoren naar 5740330. 5740330. <coughs> dat, sorry. Elke zaterdag is er altijd een tributeband uh, op de televisie. En dat is dan met uh, Cesar Zuiderwijk. En dat is de, de drummer van de Golden Earring. En ik ben benieuwd, aankomende zaterdag komt de Golden Earring als tributeband erbij. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. Ik laat u in ieder geval even de echte goldenering horen. En dat zijn When the Ladies Smile. Ask me why Tell me she's a beast inside your paradise. Guess you heard it all before, yeah. A fallen angel that has got you given time, and that always needs some. Ja, hé, zoals ik al zeg, ik ben benieuwd hoe de Tribute Band dan, uh, hoe dat eruit ziet. Dan ben ik heel erg benieuwd naar hem, wat voor, hoe waar Zuiderwijk daar iets over vertelt. Ik ga het eerst weer eindigen met Akda en de Munnik. Het regent zonnestralen. Graag door het nieuws en de, en de boodschappen. Tot straks.